Sorry alone again op Slam FM. warming up. 7 over half acht op je dinsdagochtend afgelopen paasweekend, zeg. Was ik opeens mijn uh, pinpas kwijt. Ik schrikken, alles laten blokkeren. Gelukkig is er niks van mijn rekening gehaald. Maar waar die nou is, je hebt geen idee. Dus vroeg ik vroeg me meteen af, hoe zou het nou zijn als je je pinpas bent kwijtgeraakt... en iemand belt je op dat hij hem gevonden heeft... maar dan gaat het toch niet helemaal zoals gedacht. Hij wil er iets voor terug hebben. Ik denk dat is een mooie voor de phonefuck. Slam FM, phonefuck. Meneer Woord, goedemorgen. Meneer Woord, goedemorgen. De Gier spreekt u, hallo. Ik, uh, ik loop hier uh, in het winkelcentrum net, hier in de Muiden. Ja. Uh, Lange Nieuwstraat. En ik vind hier een, een pasje met uh, uw naam erop. Tenminste, ik, misschien is het van u. Ik ben uh, de woorden maar even aan het afbellen. Een pasje? Een, een uh, bankpasje, ja. Je meent het. Ja. Ik denk dat, uh, ja. Met, uh, met regennummer nummer 46579. Moment hoor, kijk ik, noemt u het nog eens één keer op? 46? 46, ja. 57? Ja. 9-4. Nee, ja, ja, dat kan niet missen. Dat is die van nu dan. Padverd dikke me. Dat, dat heeft mijn vrouw dus dank, Want die van die is op pad namelijk. zou je altijd en, zien. En dat heeft u gevonden waar zo als het vragen mag. Dat, nou, dat lag bij de Hema. Ter hoogte bij de van, Hema. Van, ja, ter hoogte van de Hema. Maar ja, de, de, ja, de, de vrouwen en die raken nog we wel eens wat kwijt natuurlijk. Ja, met al die tasjes het allemaal. U ook hey, joh, hartstikke bedankt ik bedoel... Uh... Ja, uh, ik neem aan dat, tenminste dat u hem terug wilt. Ja, ja raad, ja. Tuurlijk. Wat heeft u erover over? Want ik heb er net wel even wat topoeze mee gekocht. Uh, nou, bij de, bij de, wacht, de Hema. Wacht, je doen het eigenlijk. Alleen allee, je weet. Hey, maar waar, waar zit je allemaal? Waar sta je? Nou, op dit moment sta ik bij die, bij die ijssalon, te lang en nieuw. Daar heb ik even telefoongevaar, want ik heb geen mobiel. Snap je, ik ben niet zo meneer. Oké. Okay. Ja. Uh, moet ik naar je toe komen? Ja, dat, dat, dat kunnen we doen, maar het is wel even de vraag wat u ervoor over hebt. Want anders uh, neem ik hem gewoon weer mee natuurlijk. Ik bedoel, is, is, is, zit er iets van vindersloon uh, aan vast. Ja, Ik heb geen geld daarbij, man, dat, dat, dat regelt mijn vrouw allemaal. Nee, maar ik dat bedoel. ik even met u meeloop en, uh, en dat u de ja, pimpas even gebruikt. En natuurlijk, dat er nog Ja, natuurlijk, man. Het maar, ik zal eerst even mijn even uh, Bij de iJsselon, uh, dat is bij. Uh, uh, even kijken, dat is naar. Nou maar uh, wat, waar, waar, waar praten we dan over? Ik bedoel, uh, dat ik niet de vals belofte krijg. Ik bedoel, minimaal 250 euro uh, vind ik toch wel netjes. Nou, ben ik heb stil van. Ja. Ja, meneer de Woord. Maar ja, goed, uh, het is uh, of het pasje of, of niks, natuurlijk. Hé, hey, ga eens even een vrouw bel als je dat vindt? Ja? Dan, nou, dan ga ik er weer vandoor, Dit is simpel. Paulien. Ja, ploien. ik wil hebben al wel wat zij wat, ervan, wat, wat, wat van denkt Ja, meneer, de woord, we moeten toch eerst een afspraak maken, want anders ga ik hier mijn tijd niets aan doen, want dan okay, is het eerst nou. de vrouw bellen, zegt de vrouw nee, sorry, uh, daar gaan we niet. Het ook te... even, even leggen bij de IJsseloen, die wil ongelooflijk lang natuurlijk. Ja, nee, dat wil door. ik ook best doen hoor. Ja. Ja, maar ja, goed, Vindersloon, uh, wat, uh, wat, wat gaan we regelen? Ja, nou ja, wel, een kleine klei klei bijdrage kan altijd natuurlijk. Ja, Je nou, de, en dat is, in uw, uh, in uw optie? Ja, nou, 10 euro dacht ik zo. 10 euro. Ja. Ga ik hier niet voor staan wachten, meneer de Woord. Wij zijn ook bij OW'ers, dus ik bedoel, ja toch? Ik bedoel, nou, ik zet ik in een ja. op 100. Wat zegt u nee, dan? Nee nee nee. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. U kunt mij niet tegemoet komen richting ja, maar, 100. Ja, het is er wel daar. Houdt het op hoor! Ik, ik, ik heb alleen mijn joh, Waar praat je over, Tranko? Ja, maar goed, dan houdt het op. Dan, dan loop ja, ik met okay. de pas weer uh, heenwaarts zeg maar. Dan ga ik hier meteen niet staan voor doen, die IJsselon. Nou, oké, okay. leg hem dan. dan weer bij, de, bij het IJsselon neer. Ja, oh. nee, geen vindersloon, niet neerleggen meneer De Boer, dat is natuurlijk ja, ook wel. Ja, een beetje nare man, een beetje, ja, beetje ja, goedkoper man bent nee, ja, u. Als je alleen maar AOW hebt, houd toch op man, wil, uh, ja, ja, ik wil... maar, het is, uh, ja, weet je, doe je iets voor je medemensen ik ken dan niet ja, even een tuurig. paar uur tegenover staan. Ja, tegen ik vind het heel sympathiek dat Ja, helemaal bellen, helemaal zoeken, dat hele telefoonboek. U bent de vijftiende die ik heb gebel Poes hebben bij de maar kan mij manentaan ik haal ze voor je ja. papa ja. helemaal geen probleem ik blijf het wat Hollands goedkoop vinden hoor ja, oké okay. nou ja goed niet Ja. Door. nou meneer de woord het was uh, ja jammer oké okay. ja groetjes ga ik er weer uh, vandoor oké okay. hoi okay. Ja. Geen katarty. Ik kan echt niet. <laughs> kan je niet maken. Bellen we bellen hem zo wel even terug. Oké. Okay. Ja, helemaal in de war die meneer. De phone fuck met de pimpas. <laughs> zo snel mogelijk terug te luisteren op Slim FM Facebook.